9 uur Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering lijkt te zijn begonnen met de strijd tegen de corruptie. Managers van onder meer het staatsoliebedrijf en een hoge ambtenaar... zijn de afgelopen dagen op non-actief gesteld... omdat ze in verband worden gebracht met omkoping. Volgens minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen... gaat de beerput binnenkort nog veel verder open. Dodson is lid van de partij DOE, de zogenoemde Schone Handenpartij. Volgens partijleider Breveld wil president Boutersen... werkelijk schoonschip maken in Suriname. Een oude hijskraan die vrijdagnacht werd gestolen in Velsen is teruggevonden in Friesland. De kraan was helemaal gedemonteerd en lag bij een schroothandel in Achtkarspelen. De dieven zijn nog niet aangehouden, wel een 21-jarige heler. Die wordt ondervraagd over zijn rol bij de diefstal. De kraaneigenaar uit Hillegom sloeg zaterdag via sociale media alarm... toen hij ontdekte dat zijn hijskraan in Velsen was verdwenen. Dat leverde tips op die leiden naar Friesland.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 Er speelt vanavond nog een Nederlandse club om een plek in de Europa League. AZ ontvangt Astra uit Roemenië. Daar begint nu de tweede helft. Morgen is de loting voor de groepsfase van de Europa League. Vandaag is al geloot voor de Champions League. Daarin is PSV ingedeeld in groep B... samen met Manchester United, CSK Moskou en VfL Wolfsburg. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het westen langzaam droog...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 Dit is de zomer van ZFM met nu Alternative FM. Zit je klaar? Zit je helemaal klaar aan de andere kant van de radio? En zorg ervoor dat als je de speakers aan hebt en voluit aan hebt... dat je nog wel even de buren even waarschuwt. Want als je die niet waarschuwt... dan zou je nog wel eens hele vervelende consequenties kunnen trekken als je dit hoort... van uh, de vocalen uh, werd uh, voor de rekening genomen door Daniel de Jong van Textures. En, <coughs> verslik ze wat. Uh, dat grunt geluid, dat was natuurlijk uh, van uh, de man uh, die zelf deel uitmaakt van de band. Daniel van en Michiel Kwagenaert, uh, Uri Dijk, Elko van der Meer en Björn van de Ploeg. Dat zijn uh, de vijf van Ethereal. Zij wonnen ooit het... Uh, de Rob Akda Award van 2009-2010. Dat was de allereerste Rob Akda Award... die uh, wij volgden, uh, Marcus en ik. En uh, toen zagen we tot onze stomme verbazing ook nog... dat ze bij de Grote Prijs van Nederland... nog eens een keer uh, de bands uh, op hun naam schreven. Terwijl die jongens dat helemaal zelf niet hadden bedacht. En daaruit vloeide dan weer iets anders uit het woord. Want uh, vervolgens uh, kwamen de mannen van de Alaska... Die, uh, die zeiden van... ja, wij hebben wat te vertellen over onze muziek. En de allereerste airplay... Die hadden ze dus bij ons. Dus zo zie je maar weer. Ethereal is gelinkt aan Alaska. En wij eh, hebben uiteindelijk ook Alaska hier meerdere maanden dus nog eh, in de studio gehad. Het zij dat ze alleen dan wat over hun album kwamen vertellen. Eh, dat heeft eh, Ethereal ook gedaan. Eerst eh, met eh, Björn en Ilko. En later Uri en Daniel. Die waren vorig jaar te gasten bij het eh, tentoonhouden houden van dit album. Wat ze dus met crowdfunding min of meer eh, bij elkaar hebben gekregen. Pendular heette het album. Het heeft wel heel wat uh, bloed, zweet en tranen gekost om het album uh, eruit te, uh, te krijgen. Maar goed, het is, uh, is uiteindelijk gelukt. gelukt. Glorification of Edition, dat uh, was het nummer waar je naar nou hoorde. Nou, als je dat allemaal gehoord hebt. Dit geweld, dit enorme geweld, uh, geluidsgeweld uit je boxen. dan denk ik dat je dus nu wel toe bent aan iets uh, rustigers. Hoewel, er zit wel een stevige ondertoon in. En dat is van Penelope. We hebben uh, Bounce Back hebben we gedraaid. Running Around in Circles blijft uh, voor mij het uh, meest snelle nummer wat uh, op het album staat. Maar minstens zo mooi is dit nummer. En die is, ja, daar, daar hoor je eigenlijk een, een hele mooie uh, ja, verstilde melancholisch geluid. En af en toe een uitschieter. Uh, een stukje dynamiek in deze song. En dat is Baby Blue zoals die eigenlijk moet klinken. Luister naar de... Bloedstollende vocalen van Vicky van Zeil. Jongens, van Nexarchier zoals uh, er ook uh, eigenlijk altijd uh, in uh, zitten. Uh, bijna altijd. En uh, nu kwam het er wel weer eens eventjes uit. Uh, de heren uh, uh, Bouwman, zo heet hij. En die andere, dat, uh, dat is André. Uh, die uh, Erwin en André, daar, uh, daar gaat het om. En zij hebben uh, dit vorig jaar uitgebracht... Uh, uh, en dat, dat hebben ze dus mooi gedaan. En Trees was een van de nummers die ze hebben uitgebracht. En bovendien, tenminste op single dan. En bovendien hebben ze hier ook in de studio het een en ander laten horen. Dat hebben ze op een uh, toch wel hele leuke manier gedaan, moet ik erbij zeggen. Een andere groep die, uh, die wij, Marcus en ik, uh, kennen... en die ook meegedaan hebben uit uh, de Rob wordt, maar die heel langzaam een fanschade aan het of zijn bouwen... Ze zitten nu al boven de 750, dus dat gaat uh, langzamerhand uh, wel de betere kant op. Als je echt boven de 1000 zit, ja, dan wordt het echt uh, gevaarlijk uh, voor uh, Nederland. Want dan uh, wordt je word in de gaten gehouden. Maar zover is het nog niet. Ze komen uit de buurt van Heemskerk en uh, Kastrikum. Jongens, je heten uh, niets anders dan Twice the Same. En dat uh, nummer wat, uh, wat ik hier al een tijdje heb uh, liggen... Moet toch uh, eerst uh, bij Richie gaan informeren of hij uh, nieuw werk heeft. Maar dat nummer dat blijft leuk. Stop and dive! En dan moet ik hem wel even aanzetten, natuurlijk. I'm gonna tell you a tale. About a grand old time. Well, it's a strange little story. Yes, that's it, I've nothing more to say, when you feel it kickin' De Harder uit Rotterdam. Sorry for apologizing heet het album. En uh, het uh, nummer wat uh, we hebben gedraaid, dat is uh, dat nummer wat uh, helemaal aan het uh, begin staat uh, van het album. Maar ik geloof dat ze dat ook op YouTube hebben gezet. Uh, dat, <laughs> dat nummer dat, uh, dat heb ik hier: uh, Make and Make All Mistakes. Dat is het nummer. Geeft het op de free-player dus niet helemaal aan van wat de titel is. Ja, dan uh, ben je gewoon wel helemaal weg. Uh, had ik net al, al uh, voor negen uh, Running for the game. Ik heb hier het album wat uh, naast me ligt. En dat, uh, dat, dat is van Stage Republic. Dus voor de mensen die dachten van. haha, dat weet ik ook nog niet. Nou, ik heb het even nagezocht. Wel dus. de Raaf, die zit daar achter. Uh, hij is eigenlijk een beetje de eenmansband Band van Stage Republic. En dit is uh, wat ik zelf heb uh, gespot een beetje, uh, beetje lekker, een beetje punkachtig uh, gebeuren uit Rotterdam, de Hardert. Uh, we hebben ze even uh, helemaal uh, niet uh, gedraaid. Dus een beetje foei, foei, foei, alternatieve evenven. Maar in zo'n uitzending waar je de stevige werken uh, kan, uh, kan laten horen, nou, dan uh, is dat allemaal op z'n plaats. Twice the same, hoorde je uh, daarvoor. Stop and Dive is een beetje een band uit uh, de regio. Komen uit Kastrikum, uh, uh, Heemskerk die kant uit. Iets boven Beverwijk. Maar goed, het, uh, het is een uh, band die stevig aan de weg uh, timmert. En Marcus en ik kennen deze heren van een verleden uit de Rob Agda-cyclus. En die cyclus die gaat straks in november weer uh, starten. En dan uh, zullen we ook wel weer uh, de inleidende en beschietingen gaan krijgen... van uh, welke bands we mogen dan meegaan doen. En dat uh, kunnen er toch best wel een aantal zijn. Um, ik moet er nog even wat bij zeggen. Um, ik kreeg ook nog een uh, bericht over, uh, over de Rob Akda-woord... om maar even wat uh, te zeggen. Want Krakers Eiland gaat uh, in Paradiso uh, spelen, als het goed is... Uh, nee, niet in Paradiso. Melkweg moet ik, uh, moet ik zeggen. En daar uh, zullen ze. Daar geven ze wat, uh, wat, uh, ja, wat rugbaarheid aan. En dan moet ik wel eventjes uh, kijken waar dat uh, precies uh, nou. Uh, ja, min of meer uh, zich afspeelt in de Melkweg. En hoe dat, uh, hoe dat is. Maar uh, aanstaande zaterdag zullen ze daar. Uh, ja, min of meer. Uh, spelen. Dat is uh, voor de, de. Voor de Pop NL Award. En dat gaat over. Ja, de Sena uh, popprijs, daar gaat het om. En daar zullen de, de drie heren en de dame... want uh, ze, ze, het zijn drie heren en, uh, en één dame... krakerseiland en de Locomotives, want zo heette ze volledig... Uh, zullen dan uh, te zien zijn met onder andere de, de Assorted Travelers... Clear Glamour, de Skaggers, Fake Billy en de False Prophets... De Valse Profeten... zou je eigenlijk kunnen zeggen... Carl J. Schepers... Playground Zero... Sarah Jane... Shameless... Toycar Taxi... Eh, Les... Gins... The Homestick... The Blind Rovers... en The Brahms. Die Blind Rovers... heb ik ook wel eens van gehoord... schijnt een Amsterdamse band te zijn. Eh, ik heb ze toch ergens wel... wel een, een duim gegeven die Blind Rovers. Even kijken... want eh, daar ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar... Ja, kijk, kijk, kijk. Daar, daar komen ze al. Uh, en het is, uh, de band komt uit Groningen zelfs. Um, ja, Groningen heeft ook een uh, stevige pofzien. Ik zei eigenlijk uh, dat ze al uit Amsterdam helemaal min, min, min. Maar goed, ik heb ze niet allemaal op een rijtje staan. Maar ja, dat heb ik uh, mijn hele leven al eigenlijk niet. Drie minuten over half tien. Um, dat uh, moet er even bij zeggen. Dus uh, Krakerseiland zaterdag 29 augustus. Ik zit een beetje te raaskallen. Zaterdag 29 augustus. dan uh, geven ze ook geloof ik kaarten weg. Dus mocht je interesse hebben, moet je even in ieder geval goed uh, luisteren uh, de komende dagen. En ja, ik weet niet of ze daar nog een, een prijs aan willen verbinden. Maar goed, um, zij willen wel wat weggeven. Dus heb je zin om er naartoe ga, uh, te gaan? Uh, laat dan maar even bij Krakerseiland op hun Facebookpagina maar even achter hoe goed je ze wel niet vindt. Dus wat dat, uh, wat dat gaat... Uh, heb ik uh, mijn plicht uh, gedaan... door eventjes dit een uh, beetje luidkeels te roep toeteren. Dan weer over naar de muziek. Oat to the quiet. Band uh, is uh, verspreid over het hele land uh, ontstaan. Uh, eerst heette de uh, Mary Had a Little Band. Dat heeft te maken met Marianne Oldenburg... die, uh, die daar de ja, frontvrouw van was. Maar uiteindelijk is daar iets nieuws uit voortgekomen... En dat is O to the Quiet geworden. En een van de, de dingen die ze hebben uitgebracht... ook een schitterende clip trouwens... heet We Have a Map. En dat heette We Have a Map Reverie. Reverie. En dat is deze single geworden. Ik zou zeggen... luister en huiver en oordeel zelf. Snow ...of the original sin. En The Black Lodge, dat was het laatste verschenen album van ze. Ik ben toch wel een, een kleine aanhanger van deze... ...toch wel uh, grunge-achtige band. Eigenlijk een beetje grunge uit de lage landen... ...waar de mist over de polders heen... ...ja, schuiven eigenlijk. Schuiven is het woord niet. Een beetje over het uh, polderlandschap kruipt. Zoiets moet je er eigenlijk bij denken. Als het een land een beetje grijzig is... en mistig... dan ineens komt dit dreigend... eigenlijk je spiegels uitzetten. Zo moet je het uh, een beetje omschrijven. Fruit of the Original scene uh, bracht de tijd op uh, 13 en een halve minuut over... half tien. Inderdaad. Uh, 17 minuten voor 10, Als je van een andere tijdlezing houdt... Uh, dat betekent dat ik iets meer dan een kwartier heb. En dan krijgen we onze grote vriend... Sheryl Duif... met uh, de afsluiting op deze... Daarvoor een donderdag. Want ja, dat is een beetje in het leven geroepen door uh, collega Ruud Jansen... tussen het en twee uh, te horen uh, in het uh, programma CFM lunched. En zo af en toe wil hij ook nog ergens in de week nog uh, de jaren nog eens een keer uh, doen. Dat zijn allemaal van die dingen. En ik neem aan, want uh, september staat alweer uh, voor de deur... dan uh, zullen ook wel weer de programma's uh, die nu in de zomerstop uh, zijn ook weer uit de multiballen worden gehaald. Want ja, dan, wordt er weer, weer, dan is het weer keiharde actie. Ik denk ook aan een programma als bijvoorbeeld Zandvoort Draait Door. Dat hebben ze toch wel een beetje afgekeken van, ik denk, de tv. Maar goed, het is nu, nu ik een beetje zit vol te kletsen over die dagen van de donderdag... is het inmiddels al kwart voor tien. Ik had het net over die Blind Rovers en verroest. Ik had ook inderdaad nog iets in mijn mapje staan... Ze komen dus uit Groningen. Het is uh, deze band en dat nummer dat heet Damage Heart. I wish there was I could do ABOUT YOUR DAMAGED HEART Soon will be NO more tears TO CRY Soon will BE light. Wish there was something I could say to your damaged mind. Soon there will be no more tears to cry. Soon there will be love. Hey. ik iets met zo'n doorstart dat er dan ook iets komt, maar uh, ik had hem volgens mij ook gewoon niet aanstaan. Ja, dan krijg je dus uh, dit soort uh, flauwekul. De bl blind rovers waren dat overigens met de damage hard. Dan is het gewoon maar eventjes de aankondiging doen. Stephanie June samen met X en Circle with me. De.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 Je heuvel mooi, dan de Venus bedoelt. Het bloed in je grachten dat je hartje je verkoelt. U trekt mijn stad, waar ik korrel en bruis de voortruim mijn dorp. Hier ben ik thuis, tussen lapjes markt en Bloemenmarkt.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 van de Maan verliest de voorstraat voor de nacht ontwaakt kortom, of hij dat nummer volgende week ook uh, laat horen hier uh, bij ons dat, uh, dan gaan we de komende week even mee in de slag het waren de heren van Piekeren, Lars Hurks, Hans Boosman en Johan Fransen en de laatste voortiende is deze van Yellowgrass uh, follow wat mij betreft en misschien ook een beetje namens Marcus, tot volgende week dag